Zes uur. De Radio 1 Sportzomer Tom van het Hek en Tim Overding. En aan het eind van de dag blijft het nog steeds een mysterie. Wie zat er achter de brandstichting bij het gemeentehuis van Waalre? En op de beurzen vandaag in Europa en de VS was rente weer eens het woord van de dag. Aan het woord Kees Groot met de hoofdpunten van NWS Nieuws. De Amerikaanse regering is bezorgd dat de situatie in Syrië... uit de hand loopt na de bomaanslag vanochtend in de hoofdstad Damascus. Daarbij kwamen de minister en de onderminister van Defensie om het leven. De onderminister is een zwager van president Assad. De Amerikaanse minister van Defensie Panetta zegt dat het nu noodzakelijker is dan ooit... dat de druk op Assad wordt opgevoerd om de macht over te dragen. Panetta hoopt daarbij op een vreedzame overdracht. Rusland laat een tegenovergestelde reactie horen. Minister Lavrov van Buitenlandse Zaken zegt dat het Westen de opstandelingen in Syrië opjut... met de indiening van een VN-resolutie... waarin wordt gedreigd met sancties tegen Syrië. Volgens Lavrov is het steunen van de opstandelingen een doodlopende weg... omdat president Assad nooit uit zichzelf zal opstappen. De Griekse regering heeft een beslissing over nieuwe bezuinigingen... met een week uitgesteld. Een vergadering van de drie coalitiepartijen... om een pakket van 11,5 miljard euro aan bezuinigingen vast te stellen... heeft niets opgeleverd. De bezuinigingen zijn een belangrijke voorwaarde voor Europa en het IMF... om in te stemmen met het uitkeren van steun aan Griekenland. De regering in Athene heeft een lening hard nodig. Volgende maand moet Griekenland 3,5 miljard euro aan leningen aflossen... bij de Europese Centrale Bank. In Rotterdam zijn twee mannen aangehouden... op verdenking van het witwassen van gestolen geld. De twee zouden het geld hebben verkregen door phishing. Het digitaal plunderen van bankrekeningen. Dat leverde hen zo'n 400.000 euro op. De verdachten zijn een 30-jarige man uit Capelle aan de IJssel... en een 39-jarige man uit India. Ze lieten hun buit witwassen door een belwinkel. In de winkel en in een woning werden een auto, sieraden, belkaarten... en 90.000 euro aan cash in beslag genomen. Op het vliegveld van de Bulgaarse stad Burgas... is een explosie geweest in een bus. In de bus zaten toeristen uit Israël. De Bulgaarse media melden dat er doden zijn, maar hoeveel is nog onduidelijk. Er zijn berichten dat er drie bussen in brand staan... op het vliegveld van de havenstad in het zuiden van Bulgarije. De oorzaak van de explosie is nog niet duidelijk. In Dronten is gisteravond een verwarde man gearresteerd. De man bedreigde een taxichauffeur die hij weigerde te betalen... met een ijzeren staaf. Daarna vluchtte hij naar huis en gooide hij met de staaf... en met messen naar de toegesnelde politie. Ook probeerde hij zijn woning in brand te steken. Hij had alle gaskranen opengedraaid... terwijl zijn kleindochter van twee nog in het huis was... De politie mocht van de man niet naar binnen komen, zegt een woordvoerder. Op een gegeven moment uh, mochten wel familieleden de woning in. Die hebben dat kindje uh, op slinkse wijze uit de woning gehaald. En op het moment dat wij zeker wisten dat die man uh, alleen was in de woning, ook met de wetenschap, dat hij uh, al brandstichtingpogingen voor zijn woning had uh, gepleegd, zijn we met het arrestatiep naar binnen gegaan. Die hebben de man overmeesterd en is die aangehouden. Het Nederlandse Koningshuis is het duurste koninklijk huis van West-Europa. Dat blijkt uit de jaarlijkse berekening van de Belgische hoogleraar Herman Matthijs. waarover RTL Nieuws bericht. Volgens de berekening van Matthijs was de kostenpost van het Koningshuis vorig jaar bijna 40 miljoen euro. Dat is ruim drie keer zoveel als het Spaanse Koningshuis. Vergeleken met jaren daarvoor zijn de kosten fors gedaald. In 2009 kwam het bedrag nog uit op 110 miljoen euro op basis van een schatting. Het Duitse postorderbedrijf Neckermann heeft uitstel van betaling aangevraagd. De eigenaar van het bedrijf, investeringsmaatschappij Sun Capital, heeft zijn steun aan een sociaal plan ingetrokken. Bij Neckermann werken 2400 mensen in Duitsland. De directie was bezig met een reorganisatie om het bedrijf te redden. De papieren catalogus zou verdwijnen en Neckermann zou een internetwinkel worden. De partijen waren dicht bij een overeenkomst zoals een sociaal plan en afkoopregelingen. Vlak voor de ondertekening liet Sun Capital weten dat er geen geld voor was. In Nederland en België werken 500 mensen bij Nekkerman. Welke gevolgen het faillissement voor hen heeft, is nog niet duidelijk. In het centrum van Nijmegen zijn vanmiddag enkele tientallen woningen ontruimd vanwege een gaslek. Het gaslek in een woning aan de Derde Walstraat kon vrij snel worden gedicht. Het huis werd geventileerd en de gasleiding werd afgesloten. De hulpdiensten waren massaal uitgerukt. In Nijmegen is het druk vanwege de Vierdaagse, maar het lek had geen gevolgen voor de wandelaars en de bezoekers aan de Vierdaagse Feesten. De Fransman Thomas Veuclair heeft de 16e etappe in de Tour de France gewonnen... en daarmee de bolletjesstrui veroverd. De rit ging over 197 kilometer en over verscheidene kols. Veuclair finishte alleen. Het is de tweede ritzege voor de Fransman in deze ronde van Frankrijk. De top van het algemeen klassement bleef ongewijzigd. Cadel Evans was de grote verliezer. De toerwinnaar van vorig jaar finisste op bijna vijf minuten van de gele trui... Beste Nederlander was Laurens ten Dam. Hij werd tiende. Het weer vanavond neemt de bewolking toe en trekken buien over het land. Er staat een stevige zuidwestenwind. Vannacht tijdelijk droger en minder wind. Morgen wisselen stapelwolken, zon en buien elkaar af. En de middagtemperatuur ligt dan rond 18 graden. ANEB, verkeersinformatie. Er staan een paar files rond Amsterdam. Door de werkzaamheden in de ijtunnel. In Flevoland valt de file op op de A6. Muiden richting Lelystad. Daar staat tussen Almere buiten en Lelystad 5 kilometer. Dat had te maken met een ongeluk. Maar de file lost op, want de rijstroken zijn weer vrij. Zometeen verder met Radio 1 Sportzomer.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 Activeer nu saldo sparen en maak kans op 500 euro spaargeld. Kijk op rabobank.nl slash saldo sparen. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zeven minuten over zes u bent weer terug bij de Radio 1 Sportzomer. Er zijn doden gevallen na een explosie in een bus met Israëlische toeristen in Bulgarije. Als het aan de Amerikaanse minister van Defensie ligt... dan wordt de druk op Assad verder opgevoerd. Zo direct. correspondent Sander van Hoorn vanuit Damascus. Hier zijn Tom Vathek en Tim Movedik. vn gezant voor Syrië. Kofi Annan wil dat de VN-veiligheidsraad... de stemming over een nieuwe resolutie uitstelt. Annan zei dit na een dag van grote tegenslag voor het Syrische regime. Bij een aanslag op een regeringsgebouw in Damascus zijn drie hooggeplaatste regeringsfunctionarissen omgekomen. En volgens de Amerikaanse minister van Defensie, Leon Panetta, is het nu of nooit voor de internationale gemeenschap om druk uit te oefenen op Assad om op te stappen. Het uh, is meer essentieel dan ever dat de Verenigde Staten en de internationale gemeenschap. Uh, through whatever uh, possible vehicles we have to bring additional pressure on Assad to step down. Dat zijn grote woorden van minister van Defensie, Panetta. de Amerikaan. Sander van Hoorn. Je bent al de hele dag in Damascus... om ons op de hoogte te blijven houden van die ontwikkelingen daar. Als die woorden doorstijpelen vanuit Washington daar in de hoofdstad van Syrië, zou dat inderdaad kunnen? Zou die aanslag van vandaag inderdaad voor een stroomversnelling kunnen zorgen? Sander. Hoor je niet, Sander? We dachten dat we. Hé, hey, uh, ik hoor jullie wel. Ik hoop dat jullie mij ook horen. En dat nu, zou leuk zijn. Nu ja. horen we weer. Je. Je, je hebt net waarschijnlijk Panetta gehoord, die de druk uh, gaat opvoeren op het regime. Denk je dat dat inderdaad voor een stroomversnelling zou kunnen zorgen? Nou, dat waag ik nog te betwijfelen. Kijk, alles is heel erg onvoorspelbaar op dit moment. Wie had gisteren kunnen bedenken dat dit vandaag zou gebeuren? En als de oppositie inderdaad hiertoe in staat is... Ja, dan, dan betekent dat dat ze uh, zoveel geavanceerder zijn geworden. Al was het maar in de communicatieapparatuur... dat je dus ook heel moeilijk kunt voorspellen wat er uh, verder gebeurt. Uh, dus voorspellingen zijn sowieso moeilijk. Men begint zich hier in het centrum van Damascus... waar het relatief rustig is gebleven, daar natuurlijk wel grote zorgen over te maken. En dan heb ik het over normale bevolking. Vijf minuten geleden ongeveer. Uh, een serie zware explosies. Uh, ze leken van meerdere kanten te komen. Normaal gesproken zou je dan vanuit het centrum denken... ...dat is in die buitenwijken waar al langer ge, zwaar gevochten wordt. De afgelopen dagen namelijk... Nu zijn de mensen in het centrum van Damascus daar opeens niet meer zeker van. Kijk, en dat is natuurlijk wel een belangrijk psychologisch effect... wat deze aanslag ook bereikt heeft. Want dat was inderdaad in het zuidwesten van Damascus vaak het geval dat daar gevochten werd. Zie jij ook, als je daar rondloopt, ook uh, tanks uh, en ander militair materieel in het centrum... om daar eventuele aanslagen, eventuele opkomst van rebellen te kunnen opvangen? Nog altijd niet. Nee, ik uh, zie wel wat meer militair transport van de ene kant van de stad naar de andere kant gaan. Ik heb het idee dat nog altijd in die buitenwijken de meeste zware materieel uh, wordt ingezet. Wat je hier wel ziet is, is uh, uh, meer controlepunten... Onder andere dus uh, bij die plek, uh, bij dat veiligheidsgebouw waar vandaag die aanslag plaatsvond. Uh, maar uh, dat, dat, dat vind ik een, een nog een heel raar ding aan, aan deze dag, wat ook niemand mij kan uitleggen. Uh, toen ik daar probeerde te kijken, ik kwam overduidelijk natuurlijk niet op de plaats waar die aanslag gepleegd is. Maar wel relatief dichtbij. En werd daar in alle vriendelijkheid, zonder de gespannenheid die je daarbij zou verwachten, werd ik tegengehouden door soldaten. Ben vervolgens wat daaromheen gaan rijden en zag je dat in de straten parallel. Parallel aan de straat waar het uh, uh, allemaal gebeurde, dat men eigenlijk gewoon zijn normale gang uh, nam. Uh, mensen stonden met elkaar te praten, ongerust, dat wel. Maar winkels waren gewoon open, mensen gingen gewoon door met leven. Nou ja, of dat is dat men nog niet besefte wat er precies gebeurd was, ik weet het niet. Ik heb er nog geen goede verklaring voor gehoord. En als je dan naar vandaag kijkt, dan verliest... Uh... President Assad, zijn minister van Defensie, hij verliest een generaal, niet zomaar een generaal, zijn zwager. Wat, wat ja. kan dat voor gevolgen hebben? Mensen suggereren: dit zou wel als de opmaat kunnen zijn naar een vertrek van deze man. Of kan het tegenovergestelde gebeuren dat hij wellicht harder gaat terugslaan? Nou ja, houd er trouwens rekening mee dat het aantal uh, doden nog kan oplopen hoor. Want, want er wordt al druk gespeculeerd over ook andere uh, mensen die daar op dat moment waren. Waren meer ministers en veiligheidsfunctionarissen uh, dat het aantal doden nog uh, kan oplopen. Dat zou mij niet verbazen. Um, dit is natuurlijk wel een, een heel belangrijke slag die ze uh, is toegediend. Niet voor niet dat uh, de Syrische staatstelevisie vrijwel onmiddellijk... Een, een, een nieuwe minister van Defensie aankondigde die uh, benoemd is. Uh, maar nadat de minister van Informatie een, een toespraak tot het volk had gehouden... en die toespraak die luidde, uh, dit zal ons alleen maar sterker maken. Wij zullen alleen nog maar harder optreden tegen de terroristen... zoals hier genoemd worden, de oppositie, zoals uh, de oppositie zichzelf noemt. Dus uh, dat, dat lijkt een verharding uh, te zijn. Ik denk dat dat voor de trouwe Assad-aanhangers... en die heb je nog altijd heel veel in Damascus, vergis je daar niet in, Dat dat inderdaad op korte termijn het effect zal zijn. Maar die ongerustheid, de onzekerheid over waar je familie op dat moment is. Je merkt het gewoon uh, dat mensen continu nu met de telefoon in hun hand lopen. Elk gesprek uh, deden ze toch al wel, maar nu nog nadrukkelijker met beginnen. Waar ben je? Hoe is het met je? Die druk die is natuurlijk heel groot en waar dat op termijn toe gaat leiden... Ze wordt natuurlijk gekeken vanuit Damascus-Sander... naar wat er in New York gebeurt in het hoofdkwartier van de Verenigde Naties. Ik refereerde net aan S S Kofi Annan, de VN-gezant van Syrië... die vroeg om de stemming over een nieuwe resolutie uit te laten stellen. Uh, wat is jouw inschatting als je kijkt naar de reacties uh, van diplomaten... Uh, als, als de vn Veiligheidsraad niet gaat stemmen vandaag over zijn res resolutie? Zou het misschien een andere resolutie worden? Een resolutie waarin wordt gesproken over eventueel militair ingrijpen? They dat is iets wat voor Rusland nog zo niet aan de orde is. Je hebt uh, meneer Lasrov, de minister van Buitenlandse Zaken van Rusland... vandaag uh, zien zeggen dat hij niet gelooft dat Assad vrijwillig uh, opstapt... Uh, daar is een politiek proces voor nodig. Iets wat door de oppositie wordt uitgesloten. In een notendop is dat het probleem tussen Amerika en Rusland... bij die onderhandelingen over een nieuwe resolutie. Het lijkt wel alsof die kloof nu alleen maar dieper is geworden. Want Rusland zal met Syrië zeggen... kijk, dit is nu precies waar we tegen vechten. Dit zijn geen brave demonstranten, dit zijn terroristen. Als je op die lijn zit, heb je vandaag alleen maar meer munitie gekregen om dat vol te houden. Uh, als je op de lijn Panetta zit en zegt, uh, dit is wat Assad bereikt heeft met zijn land, die man moet opstappen. Ja, dan zie je daar ook alle aanleidingen in. Met andere woorden, die loopgaven die lijken op korte termijn alleen maar verdiept. En ik denk dat dat de reden is dat ze er gewoon nog niet uitkomen. Ik denk dat dat de reden is dat Kofi Annan heeft gezegd, uh, misschien moeten we die stemming maar even uitstellen. Sander van Horen in Damaskus, dankjewel. Gaan we naar Bulgarije? Want er is bijna een explosie in een bus met Israëlische toeristen. zijn zeker drie doden gevallen. Ik ga erover praten met, Kors, met Monique van Hoogstraat in Jeruzalem. Um, is er sprake van een aanslag? Is daar al iets over duidelijk? Nee, dat is nog niet duidelijk. Het, uh, wat er wel uh, gezegd wordt is dat er een explosie zou zijn geweest. Uh, in een bus uh, met toeristen, met Israëlische toeristen die nog maar net waren geland in. Uh, Burgas, dat is een uh, stad aan de Zwarte Zeekust. Uh, er zijn ook beelden van te zien, of foto's heb ik in elk geval gezien... waarop je zwarte rookwolken ziet. Er wordt ook gesproken over geweervuur. Maar goed, uh, er is natuurlijk nog niks duidelijk over ja, het hoe en wat uh, precies. Wel uh, zijn de laatste berichten dat er tenminste vijf doden zouden zijn gevallen... en uh, meerdere gewonden. En uh, roept dit al reacties op vanuit Israël? Uh, nou, daarvoor is het nog een beetje te vroeg, het is, nog, het is pas net uh, bekend geworden. Wel is er meteen een bijeenkomst, uh, een, een, een vergadering geweest van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die hebben een team samengesteld, een team van experts en ook een team van uh, artsen. Die vliegen daar uh, op dit moment heen of die vliegen daar uh, zo meteen heen om de uh, Bulgaarse autoriteiten uh, bij te staan. En is er nog zoiets dat er, dat er enige logica zou zijn... dat er iets tussen Israël en Bulgarije... dat, dat die relatie enigszins in relatie staat tot deze, deze gebeurtenis? Nou, er is eerder dit jaar een keer sprake geweest... Uh, van een mogelijke, van een, een, een poging tot een aanslag. En dat had ook uh, een link met Bulgarije, Turkije en Bulgarije. Uh, ik weet daar op dit moment niet zo heel veel van... Uh, ja, ik denk dat Israël toch wel verrast is uh, door deze aanslag. En dat ze daar helemaal niet... Uh, Kijk, Israël is natuurlijk altijd voorbereid op aanslagen... waar dan ook uh, ter wereld. Maar ik denk dat ze deze, uh, precies deze niet uh, voorzien hadden. Nee. Nou, wij gaan het uh, verder volgen. Jij volgt het voor ons, Monique van Hoogstraten vanuit Jeruzalem. Dank je wel. Er is niet veel overgebleven van het gemeentehuis in Wagen. Het pand is volledig afgebrand nadat er vanmorgen twee auto's inreden. Onbekende randen de auto's achteruit naar binnen waarna de brand ontstond. De vraag blijft wie het heeft gedaan. Verslag van Matthijs Holtrop. Wij werden wakker van een enorme klap en met een hoop gerinkel... en daarna een hoop ja, ontploffingen en twee auto's die... of één auto weet eigenlijk niet meer die keihard wegrijdt. En uh, we dachten eerst dat het bij ons naast was... Ja, toen ben ik gaan kijken en toen bleek er uh, aan de vooringang een auto gewoon in de pui te staan. Maar toen ik eraan kwam, uh, kwamen de eerste brandweerwagens aanrijden. Dus zeg maar, het begint de, de toegangspoorten van het gemeentehuis stonden al in laaien. Het gemeentehuis is in het hart getroffen. Bij de hoofdingang, die het klassieke pand verbindt met een later aangebouwde vleugel... is een auto achteruit met hoge snelheid naar binnen gereden. Ook bij de achteringang is een auto naar binnen gerampt... en heeft het gemeentehuis in lichte laaien gezet. Ik denk dat het een hele trieste dag voor Walen is. Want stel maar dat je morgen zou gaan trouwen in Walen een voorbeeld. Stel maar dat je je paspoort op ging halen om morgen aan een, een reis te, te doen. Nou, Dan heb je een probleem natuurlijk. En ook niet leuk voor een bruidspaar. Nee, helaas. Uh, die locatie die, uh, die ziet er niet meer trouwbaar uit op dit moment. En dan zal ook niet meer gebeuren voor maandag. Wat, hoe is dat voor u gegaan vandaag? Uh, druk met de voorbereidingen natuurlijk. Ja, heel druk met de voorbereidingen. En vanmorgen ging de wekkerradio af op het bericht uh, gemeentehuis Waalder afgebrand. Dus mijn partner en ik uh, zitten gewoon echt recht op een bed van. Hoe? Want je bent met de laatste voorbereidingen bezig. En in één keer uh, is de locatie gewoon weg. Dit zijn gewoon onverwachte situaties. Kan niemand iets aan doen. Kunnen wij niks aan doen. Kan de gemeente Waalder niks aan doen. En het komt allemaal goed en onze dag zal onvergetelijk worden, hoe dan ook. Het huwelijk kan wel gewoon doorgaan. Want de belangrijkste documenten zijn toch bespaard gebleven in een brandbeschermende kluis. En ook de server lijkt gered. De belangrijkste computer met mogelijk camerabeelden van de beveiligingscamera's. Nee, die hebben wij nog niet kunnen bekijken. Jolanda Vermeulen van het Openbaar Ministerie. Wij onderzoeken de toedracht naar dit misdrijf. En dat doen we met alle mogelijke middelen die ons ten dienste staan. Omdat we het zeer serieus opvatten en dit onacceptabel vinden. Er is geen enkele reden of omstandigheid die deze daad kan rechtvaardigen. Persoonlijk vind ik het een ondermijning van onze rechtsstaat. Wethouder Bonneau-Frié is ontzet door de brand die in de vroege ochtend zijn werkplek volledig in de as legde. Vergunningen, actes, paspoorten, allemaal zijn ze verbrand en dat heeft veel consequenties. De zwartste dag die ik in mijn bestaan, de tijd dat ik hier in Waleren woon, meemaak. Heeft u het gevoel dat er veel onvrede is? Of is dit een daad van een individu met een, die zelf een conflict heeft? Nee, maar er is geen onvrede. Als je ziet dat wij in de, de, de, de Elsevier-onderzoek naar de beste gemeente, in de ogen van bewoners op plaats 7 of 8 scoren van heel Nederland... dat wij recent een veiligheidsmonitor hebben uitgebracht... waarin we bovengemiddeld in de regio scoren, bovengemiddeld positief... Dan, dan is natuurlijk deze activiteit ja, onbegrijpelijk. Hoe wij verder gaan is dat we eh, nog gaan, gaan overleggen de komende dagen. Ik heb net gezegd, de directe dienstverlening willen we morgen hersteld hebben. Eh, hoe wij gaan zitten, nou, dat, dat, dat vind ik van minder belang. Maar ik vind wel van belang dat onze dienstverlening aan de burgerij... zo snel mogelijk hersteld wordt. En het huis van de burgemeester wordt bewaakt... Inwoners van Waren die snel een paspoort moeten regelen... kunnen zich melden nu bij de brandweerkazerne. Daar zit een team klaar om mensen in tijdnood te helpen. Dan gaan we het hebben over de financiële markten van vandaag. Rente was natuurlijk weer het woord. Het ene land verdient eraan omdat investeerders liever betalen voor een veilige plek voor hun geld. En het andere land betaalt een vermogen om geld te lenen. Peter van der Meerschout van de Economieredactie is hier aangeschoven. Laatste nieuws Peter gaat allemaal over de, de moederrente aller rentes. De Euribor, dat prachtige woord. Volgens persbureau Reuters verandert de manier ja. waarop die Euribor rente wordt vastgesteld. Leg ons dat eens uit. Nou, het, is, het is de belangrijkste rekenrente voor de Europese Bank, hè. Die bepaalt eigenlijk hoe hoog de hypotheekrentes zijn... en ook de spaarrente die jij krijgt op je, op je spaarrekening. Nou, de hoogte van die Euribor wordt elke dag vastgesteld... in een soort telefonisch rondje langs allerlei bankiers. En zo'nzelfde rondje dat wordt ook gedaan door de bankiers... die de Libor-rente vaststellen. Dat is het belangrijke tarief voor de Britse en voor de Amerikaanse banken. Maar daar ging het mis. Want een aantal jaren is alles een beetje gesjoemeld met dat tarief. En het Britse Barclays Bank die heeft een boete gekregen... van bijna 450 miljoen dollar... Topmandelaan uitgestuurd. En nou, dat zetten natuurlijk, als er bij de Libor mis kan gaan, zetten dat ook een beetje de Europese Centrale Bank eh, aan het denken. Dan zouden we dus ook wel eens een keertje bij de Euribor mis kunnen gaan. Ook al wordt er bij de Euribor even iets meer gebeld dan bij de Libor-rente. Dus heeft de ECB gezegd: eh, mensen van de Euribor, dit moeten we anders gaan doen. We willen niet meer een inschatting hebben van de bankiers die denken welke rente percentage er vandaag gaat gelden, maar die willen echt gewoon de rentekoersen zoals die worden betaald, die willen ze vastgelegd hebben. Het is nog een idee, moet hem worden uitgevoerd, komen we later op terug. Maar nog even voor mijn percepties, morgens om negen uur gaat er iemand centraal bellen en die belt even met een aantal landen en een aantal ja. grote, uh, met de Nederlandse bank dan? Ook. Is dat... nou, het, uh, het gaat om, om banken, om onderlinge banken, dus het gaat om ING Rabobank, maar ook om uh, Barclays. En die zeggen dan, op... wat zullen we vandaag doen? Zeg ja, maar. zo wordt die vastgelegd. We, Hoeveel kost het als ik bij jou geld Ga lenen. Want zo moet je het zien. Het is ook het interbankaire verkeer. Hè. Hoeveel kost het mij als ik bij jou geld ga lenen? Dat is wat de banken betreft. En hebben we het over tarief? Uh dat voor de banken en voor ons consumenten geldt. Ja. Hoe staat het met de rentes die de landen moeten betalen voor hun leningen? Nou, Frankrijk is eigenlijk een beetje teruggekomen in het rijtje van landen... waar beleggers iets meer vertrouwen in krijgen. De rente die de Fransen moeten betalen voor de leningen... is gedaald naar het laagste pijl ooit. Dat zegt trouwens niks over hoe dat de Fransen hun staatshuishouding nu hebben geregeld... maar zegt meer over het feit dat ze niks meer zien in, Franse, in Italiaanse en in Spaanse obligaties. Die zijn ze nu um, aan, het, uh, aan het omruilen. Um, ze krijgen dus iets meer vertrouwen in de Fransen als ook in de Nederlanders en in uh, de Duitsers. Nou, de Portugese overheid die is ook aardig opstreken... met bezuinigingen en hervormingen van de economie. En dat is ook weer af te lezen aan de rentepercentages. Zij betalen nu minder dan bijvoorbeeld uh, de Spanjaarden moeten doen. De Spaanse overheid moet doen. En dan nu uh, de echte veilige haven. Dat is nog altijd volgens investeerders Duitsland. Daar betalen investeerders voor tweejarige leningen. Dat is nieuw. En Die zijn dus um, hun geld voor twee jaar kwijt. En jaar. Betalen, daarvoor, betalen daarvoor. Vandaag is voor 4,5 miljard euro opgehaald. Rentepercentage negatief, 0,06 procent. Investeerders betalen dus per jaar nu 3 miljoen euro... Om mijn geld veilig weg te zetten in Duitsland. En bij Spanje en Italië hikken we nog altijd rond die 7 procent? Zeg maar. Bij Spanje en Italië hikken we inderdaad nog rond de 7 procent. Dat is dus het verschil. 7 procent verschil. Um, onder al het euro en uh, onder al het rentegeweld is de euro wel licht gestegen in waarde. 1,226 dollar cent daarvoor. 1 dollar en 22 dollar cent. En de AX is een beetje een magere handel. Het is wel zomer hoor, op de beurs gestegen met uh, 1,2 procent. Is de dat te verklaren, dat laatste campingrally? Leerden bijvoorbeeld. Ja, nou weet je wat, is, er is heel weinig, er is weinig uh, handel. En op het moment dus dat er weinig handel is... dan is een, uh, als er dan ergens in een, een fondsje wordt gehandeld... maakt het al gelijk een enorme koersprong. Piet van de Meerschout, dankjewel. Simone, Simone, je ziet me nooit in staan. Ik wil met haar een date Ze heet Simone Simone Ze lacht naar iedere man Simone, Simone, oh alsjeblieft, ik ben verliefd. Simone, geef me nou een kans. Simone, Simone, je ziet me nou staan. staan. Dat was uh, de kick, althans zo heten ze zeggen, zeggen we dan netjes, met uh, Simone. En die komen zaterdag hier, live in Sportzomer. Oh, nou, we hebben niet geweten, gaan we maar eens uh, de tour beginnen. Zonder Frank Schlek gingen de overgebleven 155 renners de Pyreneeën in. Vandaag twee calls van de buitencategorie. En twee van de eerste categorie. In een rit over 197 kilometer. Op de eerste beklimming, de Col d'Aubisque. kwam er een kopgroep tot stand van 38 man. die gezamenlijk naar boven klommen. Met daarbij drie Nederlanders: Tendam, Kruiswijk en Hogeland, Zij zijn erbij. Misschien een oranje dagje. En dat bedoelen we dan maar eh, qua nationaliteit. en niet qua kleur van de trui. Maar misschien een oranje dagje voor het wielrennen vandaag. Nee, nee, dat en je dacht, ja, dat kwam er niet. Hogerland en Kruiswijk konden het tempo niet aan. Op de tweede klim van de buitenkarstengroei, de Tourmalet... kwam Veuclair samen met Feyu als eerste boven. In het achtervolgende groepje reed Laurens ten Dam op kop. Met Seurensen in het wiel. Kessiakov daarbij. Stortoni. Jens Vogt heeft aangesloten. George Hinkepi En Alexander Vinokourov. Een sterke groep. Die het straks in de afdaling maar weer moet gaan goedmaken. Daniel Martin zit daar ook nog ergens tussen. Met Vinokourov erbij, dan geloof ik het wel hoor. Want die kan goed dalen. Hebben we in het verleden wel eens gezien. Kan goed dalen, maar in de afdaling kwamen de achtervolgers er toch niet bij. De twee koplopers begonnen aan de beklimming van de Col d'Aspin. En daarachter werd het onrustig. We krijgen weer een uh, demarage in dat achtervolgende groepje. Die grote groep dus waar Laurens ten Dam bij zat. Het is Vino uh, die daar weg is. En hij rijdt nu achter Chris Anker Seurensen aan ten Dam. Die zat in het wiel van Vino Maar ik heb het gevoel dat hij nu moet loslaten samen met Egoy Martinez, Want dat waren de twee die daar achter aansprongen. De beklimming van de Aspin is dus ook begonnen. Begonnen voor die groep met Laurens Tendam. En dan maar eens zien of ze erbij komen. En we zagen ze kwamen er niet bij. Bovenaan de aspen kwam Veucler als eerste boven samen met Feiju. Daarachter een groepje met Seurussen, Vinokurov en Vokt. La Rostedam kon het tempo niet meer aan, net zoals de toerwinnaar van vorig jaar. Op de asper gelost worden. Dat zal Evans toch never nooit van zijn leven gedacht hebben. Dat hij daar eraf gereden zou worden door de groep met de gele trui. En ze rijden meter voor meter bij hem weg. De toerwinnaar van vorig jaar opnieuw in de problemen. En Evans kwam 45 seconden later boven ten opzichte van de gele trui. Maar de Australiër kon door zijn ploeggenoten weer aansluiting vinden... voordat de laatste beklimming begon. En Thomas Vuclair, de Franse nationale held, is weg in de beklimming van de Perassoude. Het gaatje is niet groot, maar wel definitief lijkt het. In het peloton waren er alweer problemen. Kedel Evans gaat er alweer af. Eer in uh, behoorlijk gezelschap hoor. Leipheimer gaat er mee af en ik zie ook Maximo voor weer lossen. Maar Kedel Evans weer in de problemen. Zet er maar een streep door. Dat hadden we eigenlijk al gedaan. Dat hadden we eigenlijk al gedaan en daarna was de hoop gevestigd op onze Italiaan. Hij doet het eindelijk hoor. Vincenzo Nibali. Nu springt hij weg. Hij doet precies wat Bart Voskamp zei. Gewone kilo. Kilometertje voor de top demarreren. Dan kan niemand je kwalijk nemen dat je in die afdaling probeert voorsprong te nemen. En nu is het Christopher Froome met Bradley Wiggins in het wiel. Maar groot is dat verschil ook niet hoor. Een meter of vijftig. In elk geval heerlijk. Eindelijk de aanval van Nibali. En ondanks een tweede poging bleven Wiggins en Froome in het wiel van Nibali. Vooraan reed Thomas Voeckler naar zijn tweede dagzegen deze tour. Hij juicht, hij juicht, hij juicht. Thomas maar Hij is de grote man hier in Bannière de Luchon. Achter Vauclair kwam Seurens als tweede binnen. Isaac Gere werd derde. Beste Nederlander werd Laurens de Dam op de tiende plaats. Ja, ik heb gewoon weer een goede rit gereden, denk ik. Ik heb hard gereden. En, uh, ja, over mijn niveau kan ik deze Tour tevreden zijn. Kijk, ja, ik heb wel vaker gezegd, je moet niet direct verwachten dat je een rit wint. Maar ik zit nu al drie, vier keer mee, denk ik. Ik ben, ik ben vergeten hoe vaak. In de bergen. nou ja, Dat is gewoon goed, denk ik. Achter Ten Dam kwam de top drie van het klassement binnen. Nibali, Wiggins en Froome eindigden op plaats 11, 12 en 13. Cadell Evans verloor bijna vijf minuten op en, Wiggins. Dus zijn, zien we nu als we naar de truien kijken... dat de gele trui natuurlijk onveranderd om de schouders zit van Bradley Wiggins. Op 2 minuut 5 gevolgd door zijn teamgenoot Froome... en op 2,23 door Nibali. Daar veranderde niks aan. Vierde is nu Van der Broek, die verder achterstand opliep. En Evans staat op acht minuut zes. Dus daar kan inderdaad een echte grote streep door niet alleen de ritoverwinning greep hij, Thomas Veukler... maar hij greep ook de bolletjestrui, nam hij over van Kesjakov. De groene trui kwam uiteraard niet in gevaar Peter Sagan... en de witte trui van Garderen mocht gewoon voor zijn kopman Evans uitfietsen. en behield dus de witte trui. Nee, Lauwers ten Dam schoof vijf plaatsen op in het klassement... en staat nu 25e op bijna drie kwartier. <tied>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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. Dit zijn de hoogpunten van het nieuws. Op het vliegveld van de Bulgaarse stad Boergas is een explosie geweest in een bus. In de bus zaten toeristen uit Israël. Er zouden drie doden en zeker twintig gewonden zijn. De politie meldt dat een aantal andere bussen op het vliegveld beschadigd is. Volgens het Franse persbureau AFP zijn er voorafgaand aan de explosie schoten gehoord.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 Het Huis van Oranje kostte ons vorig jaar bijna 40 miljoen euro. Een republiek is overigens niet per se goedkoper. In Frankrijk kost de president het land bijna 112 miljoen euro. En bij de Vierdaagse van Nijmegen is een vrouw gestruikeld over een touw... dat over het parcours was gespannen. De 49-jarige vrouw uit Barendrecht liep een gebroken rib en een gekneusde knie op. De vrouw staat bekend om haar snelle tijden. Ze struikelde vanochtend in het donker toen ze op een voetpad liep. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer, hier is Marco Verhoef. Met toenemende bewolking en vooral in het westen en noorden vallen buien. En in de nacht beperken de buien zich met name tot de kustprovincies. In het binnenland ook een paar opladingen. Het koelt af naar 14 graden. Morgen op veel meer plaatsen buien, Buig weerbeeld zelfs... met overwegend veel bewolking, af en toe een beetje zon tussendoor. En bij de buien kan in het oosten van het land ook onweer optreden. Er staat een stevige wind, langs de kust waait het krachtig met windkracht 6. In de loop van de dag gaat de wind wel iets afnemen. En de temperaturen onder de 20 graden, het wordt 17 tot 19 graden. Vrijdag vergelijkbare temperaturen, maar het weerbeeld is al een stuk vriendelijker. Minder wind, meer zon en minder buien. En vanaf zaterdag is het een aantal dagen droog. Voorzichtig gaat de temperatuur omhoog, na het weekende zelfs richting de 5. ANEWE ah, verkeersinformatie. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat file tussen knopend Raasdorp en knooppunt Rottepolderplein 3 kilometer. Door een kapotte auto is de rechterrijstrook rijstrook dicht. Nou, voor de rest stelt de avondspits weinig voor. Bij Amsterdam is het wel wat drukker door de werkzaamheden in de ei-tunnel. Op de A10 West richting Zaanstad staat nog 3 kilometer file bij de Koentunnel. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Zo meteen, kunt u weer meepraten in Aan de Lijn. De stelling vandaag, het is nu tijd voor een gewapende interventiemacht in Syrië. En we kijken natuurlijk ook nog even terug op de toer-etappen van vandaag. De koninginnenrit en dat doen we met de ploegleider van Jurgen van der Broek, Mark Wouters. Jurgen van der Broek die één plekje steeg in het klassement. Ze zitten overal in uw laptop, uw iPad of uw smartphone. Chips. En een goede kans dat die chips zijn gemaakt met de chipmachines van ASML. Het bedrijf uit Veldhoven is de grootste chipmachinefabrikant ter wereld. En kwam vandaag met kwartaalcijfers. Wat bleek. De winst loopt wat terug, maar ASML ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. Want de vraag naar chips blijft groot. En onlangs maakte Intel ook nog eens bekend honderden miljoenen dollars te gaan investeren in ASML. Hoofdtechnologie bij dit bedrijf, Jos Benschop. Goedenavond. Goedenavond. Nou, is Intel al een grote klant hè, van uw bedrijf. Waarom gaat u nog intensiever samenwerken? Nou, het is zo dat onze machines uh, die dus de, inderdaad die chips mogelijk maken van Intel en van andere grote klanten van ons, Samsung en anderen, ja, steeds complexer zijn, uh, steeds meer geld kosten, maar wat nog belangrijker is dat we steeds meer van elkaar afhankelijk zijn. Dus het is voor ons eigenlijk uh, ja, een steeds intensievere samenwerking met onze grote klant, is voor ons en voor onze klanten denk ik van groot belang. En een grotere afhankelijkheid is per definitie een goede zaak? Nou, dat is niet per definitie een goede zaak, maar wel als je dat in goed overleg goed afspreekt. Wat denk ik in dit geval uh, zeker uh, speelt. Het is zo dat we de juiste technologie op het juiste moment moeten brengen. Niet te vroeg, niet te laat. En natuurlijk ook geen miljarden investeren in iets waar niemand iets aan heeft. Dat je dat regelmatig met elkaar afstemt, dat, uh, dat is alleen maar denk ik voor alle partijen toe te juichen. In ieder geval door deze deal met Intel komen er 1200 banen bij begrijpen. Om wat voor werk gaat het dan? Die de toekomstige machines bij ons gaan ontwerpen. Dat zijn uh, hoogopgeleide techneuten. Dan moet je dus denken aan natuurkundigen, werkdagbouwers, elektrotechnici, softwaremensen. Hoogopgeleide mensen, hbo, universitair. Heb, hebben we die in Nederland? Uh, die hebben we gelukkig nog steeds. Uh, maar het is wel zo dat we ook bij ASML zien dat we in toenemende mate mensen aantrekken... ...die in het buitenland geboren zijn. en dan Sommigen daarvan hebben hun opleiding hier in Nederland genoten, hun promotie. Anderen komen rechtstreeks uit het buitenland. En vandaag de dag hebben we al zo'n 70 nationaliteiten bij ons in de R&D werken. Wat is de top drie van die buitenlandse nationaliteiten? Oh, dat is een goede vraag. Daarover vraag je bij. Maar als ik alleen al kijk naar mijn eigen research afdeling, de research staff, dan heb ik iemand die in Iran geboren is, iemand die in Rusland geboren is en iemand die in België geboren is. En ook nog één Nederlander, maar dat is een... Select a selecte steekproef van onze populatie. U zegt in die afhankelijkheid is belangrijk dat je goed met elkaar afspreekt wat je brengt, wanneer je het brengt, op welke manier je het brengt. Um, nou neem ik aan dat uw technologieafdeling al chips worden ontwikkeld die misschien nu wel op de markt zouden kunnen worden gebracht, waar u misschien uit commerciële motieven nog even mee wacht. Wat, wat staat ons te wachten? Nou, het is niet zo dat we nog een heleboel op de plank hebben liggen... maar wachten tot het ons geld opbrengt. Nee, ik denk dat wij uh, topsportbedrijven... waarbij we ieder jaar erin slagen om steeds kleinere transistoren te printen... die dus steeds betere iPads, I uh, iPhones en, uh, en gadgets uh, leveren. En wat staat ons te wachten? Ja, we staan voor twee hele grote uitdagingen als industrie. De ene is... Om die steeds kleinere afbeeldingen te moeten printen... hebben we licht nodig met een steeds kleinere golflengte. Je kunt zeggen, we hebben steeds dunnere percelen nodig... om steeds fijner te kunnen schilderen. Dat noemen wij EUV. Dat, uh, daarvan hebben we de tweede generatie net gelanceerd. Dat verwachten we de komende jaren in productie te brengen. De tweede uitdaging waar we voor staan... is om het geheel betaalbaar te maken, te houden... willen we dus op steeds grotere wevers, dat zijn plakkenprinters. Die zijn vandaag 30 centimeter groot. Die zullen in de toekomst 45 centimeter groot worden. Dus steeds kleinere afbeeldingen op een steeds grotere plak, dat zijn de twee uitdagingen waar we voor staan. En zijn daar grenzen aan? Want je hebt natuurlijk de wet van Moore, die stelt dat het aantal transistoren op een chip maar blijft verdubbelen. Ja. Hoe lang gaat die wet nog op? Ja, dat is uh, Gordon Moore, heeft dat opgeschreven in 1965, dus het is, uh, dat gaat al 45 jaar goed, een van de oprichters van Intel. Het is, uh, ja, in onze business kunnen we ongeveer vijf jaar met enige zekerheid vooruitkijken en tien jaar met een grote waarschijnlijkheid. Het, ik, ik durf toch te voorspellen dat de iPad of de iPhone 5, 6 en 7 allemaal nog met transistoren gemaakt worden die min of meer uh, op de klassieke manier gemaakt worden. En die zullen allemaal weer over ASML machines gaan. Of er daar daarna ruimte is voor quantum computing en meer exotische uh, technologieën wil ik niet uitsluiten, maar vooralsnog uh, denk ik niet. U bent er wel mee bezig volgens mij. Ja, we houden het natuurlijk scherp in de gaten. Het is onze business en als daar grote verschuivingen in zijn, dan zien we dat graag als eerste komen. Maar we hebben er toch alle vertrouwen in, vandaar dat we er dus 1 miljard extra geld, extra geld bovenop wat we al doen, de komende jaren in onze ontwikkeling zullen steken. Jos Benschop van chipmachinefabrikant ASML, dank u wel. Graag gedaan. Keren we even terug naar de Tour. Thomas Veukler won dus die zware, zware rit met die vier serieuze Koolsebergen. Waren te zwaar uiteindelijk voor Cadel Evans. De winnaar van vorig jaar verloor bijna vijf minuten op Wiggins. Belg-Jurgen van den Broek profiteerde daar ook van. Hij verloor wel iets, maar veel minder en steeg een plaats in het algemeen klassement. En staat nu vierde. En dat was dus ook goed nieuws voor de ploegleider van de Lotto-ploeg, Mark Wouters. Ja, dat is gewoon schitterend. Hè? Dus uh, ja, We kunnen gewoon alleen maar vier zijn op Jurgen. Geen geluiden van Wiggins is toch iets te snel? Ja, Wiggins is een heel goede renner en heeft een heel ploeg rond zich. Ja, dan uh, kunnen we alleen maar uh, blij zijn met een vierde plaats. Zonder tegenslag misschien uh, top drie, maar uh, ja, als had. en daar, uh, daar koop je niks mee en we staan momenteel vierde. en uh, ja, Dat is gewoon schitterend. Ja, hij gaat heel de Tour uh, eigenlijk al heel goed. Wat mogen we dan nog, nog verwachten vanmorgen voor die laatste aankomst op? Is dat meer op zijn lijf geschreven nog? Het zou meer op zijn lijf geschreven moeten zijn, maar uh, ja, het, was, het was vandaag een heel lastige dag, zeer warm. Uh, ja, we moeten nog altijd afwachten hoe hij vandaag recupereert en uh, ja, we zien morgen wel. Dat enorme tempo dat Sky het peloton oplegt, hoe lastig is het dan voor die renners om, om überhaupt er al bij te moeten blijven? Dat is al heel lastig, het zijn allemaal heel, uh, stuk voor stuk heel goede renners. En, uh, ja, ze, ze hebben de, de, de koers in handen en ze controleren perfect. En ja, zoals je zegt, het is dus, uh, een beultempo en uh, je ja, moet, moet maar proberen te volgen. Valt daar doorheen te breken, door iemand? Ja, het kan altijd een slechte dag zijn. Hè. Morgen kunnen ze echt wel misschien nog een laatste keer uh, heel slecht zijn. Maar uh, ja, je moet hopen op zoiets, want uh, als ze niet, niet slecht zijn, dan uh, ja, is er niks aan te doen. Gaat Jurgen morgen aanvallen voor die top drie? Ja, dat ging vandaag al, dus. maar uh, we zijn al één plek opgeschoven. Dus we hebben nog één, één dag, dus nog één plek. <laughs> u heeft dus achterin gezeten, zei, u, zei u dus straks. Hoe, de, hoe was daar het slagveld van vandaag of viel dat nog relatief mee? Dat viel niet mee. Iedereen, uh, waren echt, uh, iedereen zat gewoon aan blok. Iedereen zat dood. Iedereen uh, had schrik van die tijdslimiet. Maar uh, ja, dat is de Tour natuurlijk. Pyrenee is uh, zeer warm. Het is, het is, uh, voor niet klemmers is het gewoon lastig. Mark Wouters zei dat in gesprek met Sebastian Timmerman van de Broek... staat op de nummer drie in het klassement overigens Nibali, drie minuut 23 achter. I won't let the sun go down on me, Nick Kershaw. The Radio Wayne Sports And the lane. Vandaag gaan we het hebben over Syrië, want de spanningen lopen daar met de dag op. En bij een aanslag op het kantoor van de Syrische Veiligheidsdienst... zijn vandaag onder meer de minister van Defensie... en de zwager van president Assad om het leven gekomen. Het regime heeft direct laten weten dat het nu nog harder op zal treden tegen de rebellen. Vandaag gaat het in lijn dan ook over het conflict in Syrië... en de stelling waarop u kunt reageren is. Het is nu tijd voor een gewapende interventiemacht in Syrië. Bent u het daarmee eens of oneens? U kunt ons gratis bellen op nummer 0800 1121. Of u kunt stemmen op de website radio1.nl. Als diplomatiek deskundige houdt Robert van der Roer de verrichtingen, zeker van die van vandaag, in Syrië nauwlettend in de gaten. Meneer van der Roer, goeie, goeie avond. goedenavond. Goedenavond. Uh, Confronteer ik u eerst maar even met die stelling. Het is nu tijd voor een gewapende interventiemacht in Syrië. Eens of oneens? Nee, nu niet. Het is vandaag een dramatische dag. Iedereen is in rep en roer. Kofi Annan heeft zelfs gevraagd om uitstel van de stemming in de VN-veiligheidsraad over zijn monitors. Nou, dan weet je genoeg. Nu niet, wanneer dan wel? Nou, misschien na 6 november, als Obama al dan niet herkozen is. Uh, tot aan de verkiezingen gaat er vrijwel zeker niets op militair terrein gebeuren. Na 6 uh, november, dat is nog, wat is het? Uh, augustus, september, oktober? Is nog meer dan vier maanden? Ja, maar we zijn al uh, 15, 16 maanden bezig in Libië in Syrië. en uh, nou, ik, ik denk aan Libië, maar daar heeft het Westen wel geïnterveneerd. En dat is nou exact de reden waarom men zo weigerachtig is om dat hier te, te doen. Vijftien maanden uh, bloedvergieten, vijftien tot twintigduizend doden op de grond. En uh, men is weigerachtig. En... Maar ja, het tij kan keren en dat kan... Uh, dat kan... Als, we gaan keren, als de Amerikanen zien dat de Russen eh, voet bij stuk houden en de Russen zien dat ze diplomatie van Kofi Annan niks uithaalt. Maar dan, zegt, maar dan zegt de Britse minister van Buitenlandse Zaken William Heek, vandaag: van dit soort ontwikkelingen zouden de situatie wel eens kunnen doen versnellen. Het is nu tijd voor doortastend optreden van de VN-veiligheidsraad. Waarmee die niet doelt op militair ingrijpen natuurlijk, maar wel tot een meer. Hardere mandaat waarmee je daadwerkelijk wat kunt veranderen. Komt het moment van een mogelijke gewapende interventiemacht al dan niet uh, uh, gesteund door een VN-mandaat dichterbij? Het, het, nou, het dichterbij, dat is, ja, dat, dat is niet in dagen of in maanden uit te drukken. Wat wel een punt is, is dat het, uh, het, uh, het arsenaal aan overige mogelijkheden uitgeput raakt. Als de Russen niet vroeg of laat door de knieën gaan, en ze hebben een neiging uh, om dat niet te doen, als er een dictator moet worden aangepakt. Dan, uh, ja, dan kan een route buiten de VN om, al dan niet via de NAVO of een Coalition of the Willing. Met steun van de Arabische Liga zeg ik er meteen bij. Want niets gebeurt in deze regio zonder steun van de Arabische Liga. Dan behoort dat wel degelijk tot de mogelijkheden. Hou rekening met het onmogelijke. En dat is, dat is op de Balkan bewezen. Dat is ook in eerdere conflicten in de Arabische wereld bewezen de afgelopen twee jaar. En dat zal hier ook weer gelden. Wat is dan het meest gunstige scenario als je kijkt naar de ontwikkelingen van vandaag? Waarbij een minister van Defensie, een generaal, de zwager van Assad, omkomen bij een zelfmoordaanval, Wat aangeeft dat inderdaad het hart van het regime wordt geraakt. Als je daarnaar kijkt, wat kan dan alsnog het meest gunstige scenario zijn? Het meest gunstige scenario waar denk ik uh, ja, in westerse hoofdsteden aan opgehoopt wordt, is dat iedereen. Morgen de, de, de vrede afkondigt. Het meest gunstigste, meest realistische scenario natuurlijk. Nou ja, precies. En dus die geest gaat niet meer terug in de fles. De, de, de rebellen gaan door. En waarschijnlijk gaat uh, Assad nog meer de beuker ingooien... omdat hij vecht voor zijn, letterlijk voor zijn overleving. Het regime is in het hart geraakt. En de, de vraag is of de, of de Russen hem blijven steunen. Gebeurt dat, dan komen de Russen en Assad nog verder geïsoleerd te staan... en dan komt automatisch ook de druk op het westen... Uh, uh, ...ja, die zal hoger worden. Zeker ook in Washington. Tim, jij kent uh, Washington. Uh, dat gaat al dan niet een rol spelen in de verkiezingen... Uh, en ...of dat nou de Republikeinen zelf zijn of Obama. En dan komt ook de druk weer op de Amerikanen verleggen. Dit is een machtsspel dat eigenlijk op twee schaakborden wordt uitgevochten. Namelijk het, het, op macroniveau tussen Amerika en Rusland... ...en op microniveau op de grond tussen de rebellen en, uh, en het regime. En die twee schaakborden beïnvloeden elkaar... Uh, Wanneer dat eindspel uh, zich afspeelt, dat is niet te zeggen. Maar we weten wel dat het vandaag een cruciale dag is. Omdat uh, ja, de Russen reageren meteen in de Pasloff-reactie... van nou ja, je moet maar niet denken dat we nu door de knieën gaan. Uh, Panetta in Washington, minister van Defensie, zegt... ja, dit kan een, uh, een turning point zijn, een keerpunt. Maar Annan vraagt om tijd. En dat is natuurlijk wat een diplomaat altijd doet, die koopt tijd. En, uh... Kofi Annan, die met zijn zespuntenplan puntenplan nog steeds... geen enkel succes heeft kunnen bereiken. Nee, maar nog wel... Dat dat is inderdaad waar, maar deze man heeft een engelen geduld, nog wel op het toneel is. En hij weet ook, ik heb een opdracht van de VN Veiligheidsraad. En die het, het zou heel ver gaan, en dat, ik zie dat echt niet gebeuren, dat de VN Veiligheidsraad, er over het over eens wordt om het mandaat van Kofi Annan in te trekken. Zowel de Russen als de Amerikanen die zeggen... stop er maar mee, het heeft geen zin meer. We de gaan daar... dat niet doen, omdat ze weten... dan komt militair ingrijpen dichterbij. En de Amerikanen weten... ja, uh, wij, hebben, wij hebben helemaal geen zin in, in militair ingrijpen eigenlijk. Want vergeet niet, dit is het front van de waar de, ja, de, de strijd van de, tussen de, binnen de islam wordt uitgevochten... tussen de sunnitische en de sjiitische islam. En Brengt dat is een ons. westernest waar het, waar het westen zich niet in, eigenlijk niet in wil mengen. Brengt ons toch bij de kern van de discussie om mogelijk ingrijpen. Het is nu tijd voor een gewapende interventiemacht in Syrië. De stelling van vanavond. We gaan eens kijken wat de luisteraars daarvan vinden. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedenavond. Met U... Thijs Monen... Uh, ik ben redelijk bekend in Syrië, zowel privé als ook uh, qua werksituatie. Ik ben er als reisleider veel geweest, reizen georganiseerd. Het grote probleem is dat de, uh, het regime Assad steunt op een 10% uh, Alevitische secte uh, variant van de islam. Als je hem zou verdrijven, dan krijg je een sunnitische dictatuur. Want Arabische landen hebben helaas alleen maar ervaring met dictaturen. Een Soenitische di dictatuur zou een groot gevaar zijn voor de 10%. ...christenen in um, Syrië... ...die zouden geen leven meer hebben... ...die zouden net als in Irak op de vlucht gedreven worden... ...en de verhouding met Israël zou er niet door veranderen... ...en je vervangt de ene dictatuur door de andere... ...en dat blijft het grote probleem... ...Libanon is met handen en voeten Syrië gebonden... En als je de hele uh, zaak bij elkaar optelt, dan zeg je... het is de duivel, de ene duivel met de andere uitdrijven. Misschien kan het westen maar het beste... het aan de islamitische wereld zelf overlaten... om de ene dictatuur voor de volgende... Uh, dus u bent terwijl... het oneens met de stelling? Het is niet tijd voor een gewapende indefensie. Nee, omdat het geen enkele oplossing biedt. Uw standpunt is heel helder. Ik dank u zeer. Aan de lijn, goedenavond. Goedenavond, ik ben tegen ingrijpen. En ik vraag me ook af waar die interventie-neurose in het Westen toch vandaan komt. Het lijkt wel alsof het onvermogen van West-Europa om met hun machteloosheid om te gaan... en maar blijft aanzetten tot die interventiegedachte. Waarom, Waarom te tegen... Een neurose? Ja, ik vind het een neurose. Het gaat niet werken. Die Russen die hebben daar een eigen belangen. Die worden door het Westen gewantrouwd. Maar ik vind toch hun beleid het verstandigste. In Irak is de westerse interventie een in puinhoop geworden. Syrië is geen Libië. Het is veel beter bewapend. Assad beschikt over zelfs chemische wapens. En zijn vader heeft aangetoond die te willen inzetten. Dus dan zal Assad ook kunnen doen, de zoon. Rusland en China zijn tegen. Rusland heeft daar een basis. Wat gaan die doen? Iran is tegen. Wat gaat Iran doen als zijn bondgenoot Syrië wordt aangepakt? En bovendien... In West-Europa hebben we de militaire middelen nog niet eens meer. Maar wat zegt u dan? Laat ze maar hun gang gaan naar Syrië? Dat werkt ja. Want ingrijpen zal de ellende alleen maar groter maken. Helder, dank u. Anderlijn, goedenavond. Goedenavond, hallo, met meneer uh, Adam. Ja, goedenavond. Uh, ja, ik ben het gewoon eens met de stemming, met de stelling. Want ja, dit gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op. En dit is al uh, langer dan 16 maanden gaande... En elke keer werd er beweerd van, goed, we zetten koffie aan in of we zetten Pokémon in of iemand anders. Maar ja, we hebben nog steeds geen verandering gezien. En de hele dorpen worden daar gewoon uitgemoord. Terwijl we in een tijd leven van rechten van de mensen en dergelijke. Dus dan kan iedereen wel beweren van, ja, Amerika wil door de knieën gaan voor die, of Rusland wordt niet voor de knieën, door de knieën gaan voor die, maar het staat helemaal nergens op. Want we zijn niet aan het schaken, maar het gaat hier om mensenleven. Dus er moet, er moet gewoon zo snel mogelijk ingegrepen worden. En ik begrijp dat natuurlijk van de andere kant het de Westen denkt: van ja, hoe zit het dan met Israël? En uh, dat is een buurland en dergelijke. Maar ja, dat is natuurlijk een zaak die daar niks, uh, eigenlijk momenteel niks mee te maken heeft. Want uh, zolang het om mensenlevens gaat, wordt het aangepakt worden. Dan moeten ze snel ingrijpen. Dus ja, dit gaat gewoon helemaal de verkeerde kant op. Dank u wel. De stelling is: het is nu tijd voor een gewapende interventiemacht in Syrië. Goedenavond, zegt u het maar. Ja, goedenavond. u spreekt met Ramonia Zees. Zegt u het maar. Ja, wat ik zo, zo jammer vind is dat namelijk, ik, ik vanuit de journalistische hoek, met name de media, niks hoor over het feit dat uh, Saudi-Arabië om een gunst gevraagd heeft aan het westen. En dat is niets anders dan Assad te laten vallen en Aloïd. Dat betekent niets anders wanneer Assad zou vallen dat Iran een bondgenoot mist. En aangezien Iran en Saudi-Arabië met name in het Midden-Oosten... een gevecht zijn aangegaan om hun machtspositie te versterken... dan kun je eigenlijk begrijpen dat het Westen natuurlijk... met alle mogelijke middelen eh, Saudi-Arabië een gus wil bewijzen... puur vanwege de olie eh, die voor hen ook natuurlijk zo belangrijk zijn. En dat wordt gespeeld achter de bevolking van Syrië. En dat is natuurlijk zo triest en zo misdadig. Dank u wel voor uw toelichting keren wij terug naar uh, Robert van der Roer. Meneer van der Roer heeft een aantal meningen gehoord. Ja. Zijn er nog dingen bij waarvan u denkt... Hey, of bijvoorbeeld dat laatste punt, is dat een belangrijk punt? Nou, ik vond die ene opmerking wel goed. van Je uh, vervangt de ene dictatuur door de andere. Nu is het wel zo dat we een dictatuur hebben... die uh, nu met een gemiddelde van duizend doden per maand opereert. <laughs> dus uh, ja, als dat met minder geweld kan... dan zo, zo cynisch werkt wereldpolitiek en uh, ook regionale politiek wel... als het met minder doden uh, kan dan zal de internationale gemeenschap daar genoegen mee nemen. Wat Met... heeft de gebeurtenis van vandaag nou speciaal dat dit het zo in een versnelling zet? Want we krijgen al, al maandenlang dit soort berichten. Alleen nu is het regime zelf dichterbij gekomen. Is dat dan een beslissend moment om al dan niet tot actie over te gaan? Ik denk dat nog niet. Ik denk wel dat, dat, dat de geloofwaardigheid van het regime hiermee een, een deuk krijgt. En ook die van de Russen. Omdat, het gaat nu gewoon concreet om wie gaat er een alternatief bieden. En het meest voor de hand liggende voorstel is toch dat er een politieke overgang komt waarbij vroeg of laat Assad het veld zal ruimen. En voor de Russen kan het een interessante optie zijn als zij zeker zijn dat hun belangen, hun economische, militaire en elektriciteitsbelangen zeg maar, in, in, in, in Syrië gewaarborgd blijven. En dan zullen zij er geen traan omlaten dat Assad het toneel verdwijnt. Alleen zullen zij dat nooit onder de noemer van een inmenging of ingrijpen in de binnenlandse situatie willen verkopen. Dus ja... Yeah. De diplomatie van de Russen is nu ook echt aan zet. En daar zal Kofi Annan uh, Moskou voor nodig hebben. En in dat opzicht waren de woorden van Lavrov, de minister van Buitenlandse Zaken, ook wel veelzeggend. Het is een beslissende strijd wat we vandaag hebben gezien. En een begin daarvan wellicht vertaald in een nieuwe resolutie door de VN-veiligheidsraad. Waar, waar inderdaad Rusland zo'n belangrijke rol speelt. Robert van der Roer, diplomatieke deskundige, enorm bedankt voor deze toelichting op deze ontwikkelingen in Syrië vandaag. En dan krijgt u ook nog de uitslag van de stelling. Het is nu tijd voor een gewapende interventiemacht. In Syrië 48% is het eens en dus 52% is het oneens met deze stelling. Ja, goedemiddag. Zegt u het maar. Over. Zit u te genieten van alles wat u hoort? Ik wil het niet over sport hebben, want daar word ik al doodziek van. Word je al doodziek van? Heeft u iets op uw leven? Ja, waar ik over wil klagen, dat dus het vergeklaagd wordt. Of iets heel anders? Ja, dat lijkt me nou zo leuk, want laten is er een ander op te krijgen. Gaan wij eens even vragen. Bel 0800-1101. Hallo. Hallo. Ja, u mag het zeggen. In gesprek met Van het Hek. Hai, ah, Tom met mij. Hé, hey, goedemiddag. Bel iedere dag tussen 2 en half drie met Tom Van het Hek. U raakt wel een gevoelige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 Dit is Radio 1.